Hierom van met dat zijn In Istanbul werd aangehouden, filmde de cameraman... hoe deelnemers van de Pride werden gearresteerd. Het toonde zijn Turkse perskaart, maar werd toch meegenomen. De Cape Pride in Istanbul is voor het derde jaar op rij verboden... volgens de autoriteiten om veiligheidsredenen. Desondanks gingen op verschillende plekken in Istanbul mensen de straat op. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt... dat de consul-generaal in Turkije de zaak momenteel uitzoekt... en in contact probeert te komen met de cameraman. De zes mensen die gisteravond in Almelo zijn aangehouden nadat eerder op de avond een man uit een flat viel, zijn naar verhoor weer vrijgelaten. De politie kreeg s'avonds een melding dat een man van vier hoog naar beneden was gevallen. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis, maar zijn toestand is stabiel. Twee vrouwen en vier mannen werden opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Ze waren ook in het huis toen de man naar beneden viel. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van een misdrijf. De Marokkaanse ex-parlementariër Saïd Shaou is een drugscrimineel die straf verdient, zegt een functionaris van het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hem beschouwt Nederland het verzoek tot uitlevering van Marokko ten onrechte als een politieke kwestie. Het land vraagt al jaren om uitlevering van Shaou, die ook actief is bij de protestbeweging in het Rifgebied. Gisteren riep Marokko zijn ambassadeur uit Den Haag terug voor overleg. Nederland noemde dat onnodig en onbegrijpelijk. Zeker 15 Nederlandse ziekenhuizen zijn de afgelopen drie jaar doelwit geweest van ransomware-aanvallen. In één ziekenhuis werden maar liefst 75 computers geïnfecteerd met ransomware. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder 25 ziekenhuizen. Met een ransomware-aanval gijzelen hackers bestanden die ze pas ontsleutelen als het slachtoffer geld betaalt.